Vorig jaar ontruimde de politie ruim 1500 hennepkwekerijen tegen gemiddeld 1300 in de jaren daarvoor. Stelins schrijft het succes onder meer toe aan een betere samenwerking tussen justitie, politie en de gemeente. Houders van ledencertificaten van de Rabobank hebben met grote meerderheid voor de beursgang van die certificaten gestemd. Dat betekent dat ook externe partijen vanaf eind deze maand via ledencertificaten kunnen beleggen in de bank.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 Het weer, het raakt al snel weer bewolkt en later in de ochtend trekt opnieuw een regengebied over het land. Het wordt vandaag 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Wanneer we over de Olympische Winterspelen praten... gaat het meestal niet over sport, maar over Russische intolerantie... geweld tegen homo's en corruptie. De Spelen in Rusland raken meer en meer in opspraak. Het Internationaal Olympisch Comité ziet nu in... dat er zeven jaar geleden een verkeerde beslissing is genomen. Het NOS Radio 1 Journaal met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Het is woensdag 15 januari. Goedemorgen. Goedemorgen. Het IOC betreurt de keuze voor Sochi... als locatie voor de komende Olympische Winterspelen. Dat zegt de oud-IOC-led Els van Breda-Vriesman tegen de NOS. Zij was erbij toen in 2007 voor Sochi werd gekozen. Ze betwijfelt of die keuze nu nog een keer zo gemaakt zou worden. Ik weet niet of de, als de IOC-leden weer hadden kunnen stemmen... dezelfde mensen, want het IOC is natuurlijk ook van samenstelling veranderd...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 Bij ongeregeldheden tijdens het referendum over een nieuwe grondwet in Egypte zijn elf doden gevallen. Uitgebreide veiligheidsmaatregelen konden gewelddadigheden niet voorkomen. Zo'n 160.000 militairen en 200.000 politieagenten waren op de been om de stembusgang in goede banen te leiden. Dat het onrustig was valt wel te verklaren, zegt correspondent Sander van Horen. Het land is namelijk verdeeld en er wordt veel geïntimideerd. Als je een moslimbroeder bent, een journalist of een cabaretier... Ja, dan loop je het risico om gearresteerd te worden... om eh, als je demonstreert hard aangepakt te worden. Dat komt intimiderend over natuurlijk. En die intimidatie die wordt gevoeld bijvoorbeeld als je kijkt naar de stemlokaals... waar de politie voor stond en het leger soms zelfs in de stemlokalen. Aan de andere kant de Egyptenaren die dat juist heel fijn vinden... die het leger daar... Het tekent op dit moment de verdeeldheid in Egypte. Het referendum maakt waarschijnlijk de weg vrij voor legerleider Sisi. Wacht wordt dat hij kort na de uitslag van het referendum zijn kandidatuur voor het presidentschap bekend maakt. In geen land is de voedselvoorziening zo goed geregeld als, als in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van Oxfam Novib. De ontwikkelingsorganisatie heeft een wereldwijde ranglijst opgesteld. waarbij ons land op de eerste plaats staat. De directeur van Oxfam vertelt hoe dat komt.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 De groep onderaan de lijst, dat dat zijn dat toch echt hoofdzakelijk landen uit Sub-Sahara-Afrika. En met Tjaat helemaal aan, uh, uh, ja, op de onderste plek. Maar bij de laatste tien zijn negen Sub-Sahara-landen. Uh, en zelfs uh, van de onderste dertig zijn het er 26 uit uh, die regio. Ja. ja, en dan weet je dat daar uh, ja, de toegankelijkheid van voedsel heel moeilijk is. Oxfam Novib zegt dat er genoeg eten is op de hele wereld om iedereen te voeden... maar dat toch ruim 800 miljoen mensen dagelijks honger lijden. Ledencertificaten van de Rabobank gaan naar de beurs. De houders van de certificaten hebben gisteravond laat... met grote meerderheid voor een beursgang gestemd. Rabobank was kwetsbaar omdat klanten, na de Libor-affaire... steeds vaker hun certificaten verkochten. Met de beursgang moet de rust weer terugkeren. Directeur Bert Brugink wil dan ook weer vooruitkijken. Het is nu ruim 2, 2,5 maanden geleden, vanaf het moment dat Libo bekend werd... Dat we, dat we die knop wel aan het omzetten zijn. Ik wil niet zeggen dat hij helemaal om is, maar dat die aan het omzetten zijn... dat we nu gewoon weer zeggen, ja, we moeten ook wel weer gewoon aan het werk. En we moeten gewoon weer doen waar we voor uh, aangenomen zijn. Gewoon onze klanten bedienen, nette producten verkopen. Rabobankleden verwachten dat hun certificaten op de beurs meer waard worden. Meino Remmers is ook alweer op pad. Goedemorgen, Meino. Ja? Ja, moet... er, het ja, komt van er, ver, hè? He? Net uit de auto. Oh, stap dat stap is het. Je bent uh, in Leidse Rijn. Ik ben hier in een... Kijk, ik ben hier eerder geweest. En dat was omdat wij er toen aandacht hebben besteed aan Romeinse nederzettingen. Romeinse nederzettingen zoals hier op deze plek waar een kastellum heeft gestaan. En nu, honderden, honderden, honderden, misschien wel duizenden jaren later... moet er weer een nederzetting komen. Een winkelcentrum. Maar waarom eigenlijk? Bij een schietpartij op een school in de Verenigde Staten zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Een jongen van 12 jaar pakte voor het begin van de les een shotgun uit zijn tas en begon te schieten. Een leraar zag het gebeuren en overtuigde de jongen ervan om zijn wapen neer te leggen. Daarmee is een bloedbad voorkomen, zegt de politie. It's one thing for a armed state police officer to enter a school and do his or her job. It's another thing for a teacher or staff member to intervene in a situation like this. I commend the principal. En de mensen die deze school voor het redden van veel meer levens. Ja, complimenten aan de leraar en de directie van de school. Het is nog onduidelijk wat het motief was van de jonge schutter. Politie onderzoekt berichten op sociale media in de hoop om daarachter te komen. Spannend nieuws voor de fans van Justin Bieber. Marcel, opletten, want wat deed de politie gisteren bij zijn villa? Nou, de zanger wordt ervan verdacht dat hij eieren tegen het huis van zijn buren heeft gegooid. Ja, volgens de politie verzette Bieber zich niet tegen de huiszoeking. Mr. Bieber was present. He was cooperatie. He was niet arreste. Er was een arrest voor een felony narcotics violation unrelated to this investigation. Dat was niet Mr. Bieber. Not Mr. Bieber. De agenten arresteerden wel een kennis van Bieber omdat die cocaïne bij zich had. Maar het ging dus niet om de zanger zelf. De politie benadrukt dat de 19-jarige zanger niet formeel is ondervraagd en dus ook niet is aangehouden. Eerste blik in de kranten. De Telegraaf opent met pensioen omhoog. Grote kop op de voorpagina. Steeds meer pensioenfondsen staan er zo goed voor, volgens de Telegraaf, dat ze ruimte zien om de pensioenen dit jaar iets te verhogen. Ja, en dan verrassend in het FD. De spreekt ook over pensioenen, maar zegt pensioenfonds houdt premie hoog. Veel werknemers betalen sinds januari dezelfde inleg voor minder pensioen. Opening van Trouw. Bendelid houdt radio stilte om straks weer toe te slaan. Leden van de criminele jeugdbende in Den Haag Zuidwest... hebben maar korte tijd om hun wonden te likken. Volgens Trouw, nadat de politie gistermorgen... elf andere bendeleden arresteerde. U hoorde dat bij onze de uitzending. Het is voor de jonge criminelen vooral zaak om eerst onder te duiken... en dan te hergroeperen. Trouw sprak met één van hen. Um, jeugdcrimineel ontsnapte aan de politie. Gelukkig helpen families als we in de problemen zitten. Zegt hij, een deel gaat een tijdje weg met de auto of de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 De Volkskrant opent met schoonmaakgigant, stort zich op de zorg. Uh, Facilicom, een van de grootste familiebedrijven van Nederland... wil de markt voor de zorg in de wijk openbreken. De schoonmaakgigant gaat zich de komende jaren inkopen in huisartsenposten... buurthuizen, thuiszorgaanbieders zorgaanbieders en sociale werkbedrijven. Um. Complete programma bijlagen van ja. het Rotterdamse Filmfestival... van 22 januari tot 2 februari. Ik zeg hier wel bijlagen. Waar kwam die ook weer vandaan, Marcel? Want die pakte jij net. Uit de Volkskrant. De Volkskrant, inderdaad. Nou, dat filmfestival gaat weer van start dus. Ja, en dan nog even het ND. Daar uh, reageert uh, top econoom Peter Nijkamp voor het eerst. Hij is van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op het uh, artikel eerder uh, verschenen in NRC... Daar wordt gezegd dat hij wordt beschuldigd van zelfplagiaat. En hij verweert zich tegen groot onrecht. Beschuldiging aan het interesse van hem zijn uh, berust, berusten grotendeels op drijfzand. Al dus het ND. Peter Nijkamp in het ND. Zien we voor op de Telegraaf nog een mooie foto van koning en koningin. breed lachend. Kop erboven. De koning houdt de moed erin. Wie staat eronder? Oh, premier nog Rutte. Breder Rutter, nog lachend. breder lachen, Die houdt ook de moed erin. Hij lijkt er een beetje op Gerrit Zalm, vind je niet? Zijn lach begint nee. op die van Zalm te lijken. Het gaat niet over Sochi, maar over de economie en de bouw in Nederland. Houd de moed erin. Elke werkdag, ochtends van 6 tot 9. en smiddags van half 5 tot 6 Het NOS Radio 1 Journaal.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 by your door, powerless to change his cause, your feet face to the floor, when all the people you thought you knew are changing more and more, even the girl you thought would see seems only to ignore, the only love of fighting for, have you ever have you ever had it blue? Bijna kwart over zes. Het is gelukt om in nagemaakt zand van de planeet Mars plantjes te laten groeien. Of die planten ook eetbaar zijn, of ze ook echt volgroeid raken, dat is nog maar de vraag, want het experiment aan de Universiteit van Wageningen duurde maar 50 dagen. Onze verslaggever Jeroen de Jager bekeek het resultaat. Dit is wel grappig, wie Hier een klein postje, green fingers on the red planet, en dan zien we een foto van Mars waarschijnlijk, met een heel klein groen plantje.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 Marno Remmers in Leidse Rijn. Er wordt een nieuwe uh, vesting uh, neergezet in navolging van de Romeinen. Vertelde je ons net, wat gaat er precies ja. gebeuren? <laughs> een winkelcentrum, ja. Een heel groot winkelcentrum. Leidse Rijn is die gloednieuwe wijk langs de A2. Ik ben hier inderdaad ooit eerder geweest... omdat er restanten waren gevonden van de Romeinen. Die zaten hier uh, 400 jaar, tot 400 jaar na Christus. En toen is het heel lang, heel lang polder geweest. Maar nu komt er dus een nieuwe nederzetting. Anno, de moderne jaren. Een grote woonwijk. Nu wonen er 70.000 mensen. Dat moeten er 100.000 worden. Ik zie dat het ziekenhuis inmiddels is gebouwd. Het is een tijdje geleden dat ik hier ben geweest. Er is een station gekomen. En in 2007 zijn er plannen gesmeed voor een groot winkelcentrum. Waar hebben we het over? Een winkelcentrum. Ja. 38.000 vierkante meter. Ik geloof dat er zo'n 70 winkels in moeten komen. Uh, en die plannen, daar is ook de grond voor aangekocht inmiddels. En de projectontwikkelaar heeft ook al een artist impression gemaakt. Die kun je zien op het weblog. Uh, tekeningen zijn klaar. En in mei zou de schop de grond in moeten. Zoals het dan zo mooi heet. Maar... Er kwam een crisis en de moderne tijden. Steeds meer mensen bestellen hun producten via internet. En de winkelleegstand groeit in Nederland. Niet alleen in Utrecht-Leidse Rijn, maar in tal van andere plaatsen. Sterker nog, onlangs heeft bijvoorbeeld een keten als de Bijenkorf aangekondigd... dat een aantal filialen dichtgaan. Sommige zijn met ingang van het nieuwe jaar al gesloten. Ook al omdat steeds meer mensen die producten... via de bekende internetwinkels bestellen. Kortom, de wijk, maar ook de projectontwikkelaar ASR vraagt zich zo langzamerhand af of dat dat grote winkelcentrum in Leidschrijen niet half voor de leegstand wordt gebouwd. Maar de gemeente en met name de wethouder is onvermurbaar. Die wil doorzetten. En vanavond is er een informatiebijeenkomst hier in Leidschrijen die wordt georganiseerd door de wijkbewoners, waar de projectontwikkelaar, maar ook de gemeente hun visie zullen geven. Tja, hoe ijzeren kun je zijn als je goed kijkt naar de winkels, de winkelleegstand? Moet je dan nog wel nu zo'n groot winkelcentrum bouwen? Of is het toch wel gewoon nodig in zo'n wijk waar veel jonge mensen wonen... mensen met kinderen ook en alleenstaanden, tweeverdieners? Kortom, moet het nou wel of moet het nou niet? We gaan het deze ochtend onderzoeken. Oké, okay, Meino Remmers, we horen jou later weer, dankjewel. Zware verkeersopstoppingen organiseren om een politieke tegenstander een hak te zetten. Dat deden medewerkers van de gouverneur van de Amerikaanse staat New Jersey, Chris Christie. Het zou alleen maar een smeuïg verhaal zijn, ware het niet dat Christie een van de belangrijkste potentiële Republikeinse presidentskandidaten is voor 2016. En die verkeersopstoppingen, dat was niet het enige. Ik ben and en the door of some van sommige mensen op mijn team. Boos en teleurgesteld was gouverneur Chris Christie vorige week dat de mensen die hij en de kiezer vertrouwden zoiets schandaligs hadden gedaan. Diep ging Christie door het stof... over wat inmiddels Bridgegate is gaan heten. Dat is het schandaal dat de staf van de gouverneur... ernstige files liet ontstaan... als gevolg van zogenaamd verkeersonderzoek. Allemaal om wraak te nemen op een democratische burgemeester... die had geweigerd om Christie te steunen bij zijn herverkiezing. Voor iemand die geldt als een potentieel presidentskandidaat... is dat een slecht verhaal. En het wordt er niet beter op... Burgemeester Mark Sokolich van Fort Lee blijkt niet het enige slachtoffer te zijn van het geboelie vanuit het gouverneurskantoor. Um, there's going to be back and forth, there's cancelled, there's going to be um, Christie verdedigt zich hier tegen beschuldigingen van burgemeester Steven Fulop. De staf van Christie zegt hem alle mogelijke praktische steun toe. Maar toen de burgemeester van Jersey City duidelijk maakte dat hij van Christie's verkiezingscampagne afstand nam, kreeg hij van de een op de andere dag geen staflid van de gouverneur meer te pakken. En dat leek afgesproken werk. Mayor Fulp seems to be have a lot of disagreements with lots of people, with me, with the Senate President and others. Christie doet Foop af als iemand die wel vaker ruzie zoekt. En zou dat nou ook gelden voor de burgemeester van Hoboken, goede bekende overigens van onze minister Melanie Schulz... Na Superstorm Sandy van 2012 helpt Nederland Hoboken in de strijd tegen het water. Burgemeester Don Zimmer had daarvoor natuurlijk ook geld gevraagd aan haar gouverneur Christie. Eerder had hij haar al gevraagd om steun bij zijn verkiezingscampagne. Hij was wouldn't Maar ik zou niet zeggen dat hij he was. Hij uh, was verprijsd en zei dat hij zou vragen. En ik zei dat we de conversatie kunnen gaan, maar ik... De teleurgestelde Christie zou er nog op terugkomen, zei hij tegen Zimmer, een democraten. Hij keerde slechts een fractie uit van het geld dat ze had gevraagd om de stad te beveiligen tegen het water. In Wel was er geld om reclame te maken bij toeristen voor de kust van New Jersey, die ook zwaar was getroffen door de storm. De Jersey shore is open. Het woord is spreading. Because we're stronger than the storm. You dat we are. Dit spotje werd precies tijdens een verkiezingscampagne uitgezonden. Er komt nu een officieel onderzoek of hij dit spotje, waar hij zelf ook uitvoerig in zit, nou wel met hulpgelden had mogen maken. Ook geen fijn verhaal voor iemand die denkt aan het Witte Huis. Maar misschien wel het vervelendste voor Christie is dat heel Amerika nu ziet hoe die is. Als je wilt een show en dan heb ik geen interesse in je vraag. Dus als je wilt. Als u een Hij pakt hier iemand stevig aan tijdens een openbare discussie. Dit soort optredens heeft hem populair gemaakt. Maar de meningen kunnen wel eens veranderen. Misschien is het wel gewoon een bully. Correspondent Wessel de Jong hoorde u over gouverneur Chris Christie. En zo duidelijk hoort u Ronald Koeman over zijn toekomst bij Feyenoord.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 En met Heder Delila. Sport. De keuze voor Clarence Seedorf als trainer van AC Milan krijgt veel bijval. Maar Marco van Basten is niet zo positief. De oudspeler van Milan vindt dat zowel Seedorf als AC Milan veel risico neemt. Milan is een grote club. Uh, zit momenteel toch wat in moeilijkheden. Ja, en ik denk dat. Uh, dat ze daar een, uh, een ervaren trainer kunnen gebruiken. Ze dus kiezen voor Seedorf. Wat. Uh,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 Al dus Marco van Basten, hij onderhandelt overigens zelf binnenkort ook... met Heerenveen over een contractverlenging. Ronald Koeman spreekt binnenkort met Feyenoord ook over contractverlenging. Bij de nieuwjaarsreceptie van Feyenoord wilde Koeman er nog niet veel over kwijt. Nou ja, ik heb de afspraak met Feyenoord om, uh, om eind januari, uh, begin februari... met elkaar te gaan zitten. Nou ja, nou, dat, die afspraak is gemaakt... en. Uh,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 over het IOC dat de keuze voor Sochi betreurt. Hoort u natuurlijk later deze uitzendingen veel meer. En na half zeven hoort u net beheerder Stedin. Vorig jaar is namelijk een record aantal hennepkwekerijen ontdekt. Dit is Radio 1. Bijna half zeven, hier is Jan van der Putten met het NOS Journaal. Goedemorgen. Ja, dat het IOC de keuze van, voor Sochi als plaats voor de winterspelen betreurt... dat komt van voormalig IOC-lid Els van Breda Vriesman. Zij was een van de 115 IOC-leden die over die locatie stemden. Nu is er veel discussie over onder meer mensenrechten... hoge kosten en corruptie. Problemen waardoor veel IOC-leden nu anders zouden stemmen... meent Van Breda Vriesman. Houders van ledencertificaten van de Rabobank hebben met grote meerderheid voor de beursgang van die certificaten gestemd. En daardoor kunnen ook externe partijen binnenkort via ledencertificaten beleggen in de bank. De Rabobank neemt die stap omdat leden hun certificaten massaal verkochten, onder meer vanwege de Libor-affaire. In de Randstad in Utrecht zijn vorig jaar meer wietplantages opgerold dan in de jaren daarvoor. Volgens netbeheerder Stedin ontruimde de politie ruim 1500 kwekerijen tegen gemiddeld 1300 in de jaren daarvoor. En dat komt onder meer door een betere samenwerking tussen justitie, politie en gemeenten. Op een school in Amerika heeft een jongen van 12 twee medeleerlingen beschoten. De jongen van 12 haalde voor het begin van de les een geweer uit zijn muziekkoffer en opende het vuur. De slachtoffers, jongen van, een jongen en een meisje van 12 en 13, liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Dan nog het weer: bewolkt, later vanochtend regen. In het Noordoosten en Oosten nog een tijdje droog. En het wordt 4 tot 6 graden. De verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velde. Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel, ik begin met de A59, Sirikzee richting Os. De weg is zo goed als dicht tussen Os en Os oost, oost heeft te maken met een ongeluk met ook beknelling. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Verder vielen ze op de A7-hoorn richting Zaandam, bij de afwitweide Wormer 2 kilometer. En op de A8 naar Amsterdam bij het knooppunt Koenplein 3 kilometer. Ja, het is toch alweer vroeg. Wat verwacht je ervan voor de woensdag? Nou ja, het begint in ieder geval hier in het westen en in de Randstad uh, droog. Dus ik denk een, uh, nou, een normale woensdagochtendspits. Rond half negen is dat 110 kilometer. Hou ons op de hoogte. Jolanda van der Velden bij de ANWB. En er lijkt voor Thailand het conflict daar nog geen oplossing in zicht. Oppositie en premier staan nog steeds tegenover elkaar. Spreken we zo dadelijk over.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 Spanning in de Thaise hoofdstad Bangkok loopt verder op. De demonstranten eisen nog steeds dat premier Yingluck Shinawatra opstapt. Premier spreekt vandaag met partijen over een oplossing. We gaan naar Bangkok naar onze correspondent Michel Maas. Michel, wat wordt er dan besproken tussen die partijen? Nou ja, wat ze bespreken is uitstel van de verkiezingen. Jing Yingluck heeft aangeboden om die verkiezingen tot mei uit te stellen. Om iedereen de gelegenheid te geven om uh, gesprekken te beginnen over uh, hervormingen van de democratie waar iedereen het over heeft. En, uh, ja, dat, dat is haar doel. Alleen ze heeft uh, pech, want de belangrijkste gesprekspartners... de leiding van de demonstranten en de leiding van de democratische partij... de belangrijkste oppositiepartij, die doen niet mee met het gesprek. Die vinden dat niet nodig. Ze willen gewoon dat Yingluck aftreedt en uh, uitstel van verkiezingen, dat, uh, dat is iets waar ze helemaal niet over willen praten. En wat gebeurt er als die gesprekken die wel worden gevoerd ook op niets uitlopen? Ja, dan, dan zitten we hier met een uh, toestand waarin de regering zegt van, we gaan op 2 februari fijn verkiezingen houden. En uh, de hele oppositie en deze demonstranten zeggen dat gaan wij verhinderen en wij gaan zorgen dat het zover niet komt. Uh, die demonstranten die willen daarbij zover gaan als het maar kan. Die willen voor 2 februari al, uh, en liefst vandaag eigenlijk nog, uh, dat Yingluck aftreedt en dat er gewoon een uh, een heel ander soort regering komt in Thailand. En uh, ja, daar zijn ze aan het werken. Ze zijn aan het proberen om het hele regeringsapparaat lam te leggen. En ze zijn nu ook begonnen met steeds uh, fellere dreigementen om het zover te krijgen. En hoe leggen ze die regeringsgebouwen lam? Gaan ze daar letterlijk naar binnen? Ja, ze gaan, nou, ze gaan erheen. ze gaan er omheen zitten. Ze houden uh, medewerkers van de ministeries tegen, sturen ze terug naar huis. Uh, verhinderen dat die mensen kunnen gaan werken. Er zijn ministeries die zijn naar andere plekken verhuisd om uh, de demonstranten te ontwijken. Maar daar trekken ook groepjes demonstranten heen, die weten waar ze zitten. En die zijn dus zo bezig, ze proberen alles uh, te belemmeren wat maar met de regering te maken heeft. En uh, ja, de, de afgelopen dagen lukte dat behoorlijk, omdat... Eigenlijk Bangkok in een soort onvrijwillige vakantie terecht is gekomen. Heel veel mensen werken sowieso niet. Veel mensen zijn de stad uitgevlucht en wachten tot het over is. Dus er was al niet zoveel gaande meer. Maar op een gegeven moment dan raakt het geduld van de regering natuurlijk toch op. En er zal er iets moeten gaan gebeuren. Ja, maar ook van de demonstranten dus zeg jij. Want ze dreigen, waar dreigen ze dan nog meer mee? Nou, gisteren hebben ze een aantal dreigementen gedaan. De leider van de demonstranten zei uh, dat ze daadwerkelijk vijf ministers... en misschien zelfs de premier zelf zullen gaan kidnappen... zullen gaan vangen om hun doel te bereiken. Dus dat hangt in de lucht. En uh, gisteravond zeiden ze ook dat ze het radioverkeer met het vliegveld... het hele vliegverkeer van Thailand daarmee uh, zouden gaan platleggen. Ja. En dat zou leiden tot situaties zoals uh, in 2008... toen de vliegvelden hier niet meer functioneren en toen tienduizenden toeristen kwamen vast te ja, zitten. Maak jij dat serieus? Want dan wordt het dan wordt het natuurlijk gevaarlijk, hè, Michel? Ja, dan wordt het zeker een enorme toestand. Het leger heeft al gezegd dat ze dat te ver vinden gaan. De regering heeft gezegd van uh, als ze inderdaad dat vliegverkeer gaan lamleggen, dan zullen ze de demonstranten aanklagen wegens terrorisme en ook uh, zodanig oppakken. Maar uh, ja, de demonstranten hebben al gezegd van ja, uh, we trekken dit dreigement nu even in... maar we houden het in ons achterhoofd. Dus dat blijft ook nog boven de markt zweven. Michel Maas houdt op de hoogte vanuit Bangkok. Zeven minuten over half zeven. Netbeheerder Stedin heeft vorig jaar meer dan 1500 hennepkwekerijen opgerold in de Randstad. Dat is bijna 12% meer dan het jaar daarvoor. Peter van het Ent, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoofdfraudebestrijding van netbeheerder Stedin. Zijn er ook meer hennepkwekerijen of heeft u er meer gevonden? Uh, dat is een lastige vraag. We hebben er in ieder geval meer gevonden. En als er meer hennepkwekerijen zijn in Nederland, ja, dat kan ik u helaas niet vertellen. Hoe spoort u ze op? Uh, wij sporen ze op samen met de politie en uh, onze convenantpartners. En uh, wij, wij handelen dan voornamelijk op meldingen die bij ons binnenkomen. Meldmen nou, dat anoniem. En meldingen die rechtstreeks bij ons binnenkomen. En op, daarop acteren wij. Maar u zoekt dus ook harder, meneer Van uh, Nee, wij uh, hebben dezelfde aantal mensen waar we mee bezig zijn. Ik denk dat we beter samenwerken. En dat we daardoor meer resultaten boeken. Ja, met wie? De, dus die, die samenwerking verloopt wat verloopt beter? Heeft iedereen er nu meer oog voor? Ik, uh, dat. Uh, met name ook de politie heeft er meer oog voor. En ik denk ook dat uh, er een meer meldingsbereidheid is. Om te melden dat er een hennepwekerij bij iemand in de buurt zit. Dat mensen de gevaren daarvan herkennen en erkennen. En dat gewoon niet in de buurt willen hebben zitten. Nou, ik begrijp dat u ook gebruik maakt van een hennepgeurkaart. Wat is dat? Uh, dat klopt. Een uh, hennepgeurkaart is een kaart. Waarop je kan krassen en waarop je de geur van een hennepkwekerij eh, naar voren krijgt. Dat is een duidelijke andere geur als de geur van een, van een blo. Daar zit een wezenlijk verschil tussen. En die henemgeurkaart helpt dus ook bij het herkennen van dat er een kwekerij bij je in de buurt zit. Dus daarmee doe je ook echt een beroep op, op de omgeving? Ja, uiteraard. Het is eh, namelijk eh, gewoon gevaarlijk. Een henemkwekerij is bijna per definitie dat men de elektriciteit steelt, illegale aansluitingen maakt. En dat is gewoon puur gevaarlijk. Dat levert brandgevaar op, dat levert gevaar op op kortsluiting en dergelijke. En ja, dat kunnen we gewoon niet hebben. Wij als netbeheerder zijn verantwoordelijk voor veilig transport van energie. En uh, dat wordt met de voeten getreden. En ja, dat, dat kunnen wij gewoon niet accepteren. En het kost geld. Het kost zeker veel geld, ja. Landelijk is dat 180 miljoen euro wat er aan elektriciteit gestolen wordt. En uh, ja, dat kost ons allemaal geld. Dat betalen we met z'n allen aan mee. Ja, dus de, de, de energietarieven zouden iets omlaag kunnen... als er geen hennepkwekerijen meer zouden zijn? Uh, als de 180 miljoen uh, inderdaad een vertrouw in het is... dan zouden de energietarieven, of de transporttarieven... met 180 miljoen naar beneden kunnen, ja. Dat klopt. Ja, dus roept u iedereen nogmaals op te melden als iets in de buurt uh, wordt geroken? Heel graag. Dan kunnen wij zorgen dat die onveilige situatie weggehaald wordt. Ja, en waar, waar vinden we die geurkaart? Of krijg je die in de bus? Uh, die wordt landelijk verspreid. En uh, dat is in overleg met de gemeente worden deze kaarten worden verspreid. Oké, okay. dank u wel. Peter van Tint, hoofdfraudebestrijding van Stedin. Dit is tot 9 uur het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Tien over half zeven. De leden van de Rabobank zijn gisteravond een privilege kwijtgeraakt. Ze konden jarenlang profiteren van hoge rentes op ledencertificaten. Een speciaal beleggingsproduct uitsluitend voor de leden. De Rabobank wil met die certificaten nu naar de beurs... De leden hebben daar gisteren ook mee ingestemd. En daarmee wordt de Rabobank weer een beetje een gewone bank. Die het geld niet ophaalt bij de Achterbank. Achterban. De Achterbank, daar ligt het niet. De Achterban, maar op de beurs. Sommige klanten en leden van de bank reageerden toch wel teleurgesteld. Uh, Johan, en achternaam? Nou, ja, dat hoef je veel niet te weten. Nee, nee ik ben hier gewoon als... Uh, als Johan. Als Johan, met één N hoor. kun je het noemen, meneer Johan. Meneer Johan is geen gewone klant. Hij is lid van de Rabobank. En zo zijn er meer dan 200 leden naar Utrecht gekomen. Komt u vaker naar deze bijeenkomsten? Ik was hier nog nooit geweest. En waarom komt u vandaag? In van mijn leven. En uitgenodigd. En als je uitgenodigd wordt? Dan kom ik. Ik kom uit een generatie van coöperatieve leden. Over grootvader, grootvader, vader en ik. En een van de belangrijkste dingen is, afgezien natuurlijk van die ellende met die Libor is of die bank nog een coöperatief karakter wordt... of dat het een uh, particuliere bank wordt. De bank ligt onder vuur en daarom werd er tijdens de koffie vooraf... veel gesproken over de Libor-fraude. Topman Moerland stapte op, maar de lokale directeuren vonden dat onvoldoende. De boosheid over het gesjoemel bij de bank... kostte uiteindelijk ook bestuurder Sipko Schat kop. Ja, boos. Ja, woedend. Eigenlijk heel erg kwaad. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk. Dit zijn leden die hebben belegd in een speciale leding, een ledencertificaat. Maar omdat het afgelopen jaar de leden het vertrouwen in dat certificaat verloren... gaat de bank ze nu ook aanbieden aan iedereen op de beurs. De betrokkenheid van leden, ja, die is aan het veranderen. Ik had het zo graag als coöperatie gehouden voor de leden. Want dat, daar ligt ook onze oorsprong honderd jaar geleden. Dat gevoel, dat heb ik niet zo uh, sterk. He, ik was uh, klant bij de Rabo, dus ik kon, uh, kon ze kopen. En ik heb het gedaan omdat ik het goede belegging uh, vond. Bert Brugink, bestuurder bij de Rabobank, weet dat hij weerstand heeft te overwinnen. Ik kan me met name voorstellen dat uh, door de recente gebeurtenissen in het afgelopen jaar... Uh, dat heeft ongelooflijk veel ophef uh, veroorzaakt. Uh, onder onze klanten, onder onze leden, overigens ook onder onze personeelsleden. Dus de, de impact die dat gehaald heeft, is, nou ja, die kun je niet niet overschatten. Die is buitengewoon groot geweest. Uh, ik denk dat op momenten dat leden uh, zeggen van ja, uh, is die bank, die Rabobank nog wel dezelfde bank uh, die we altijd gekend hebben, uh, dat het aan de Rabobank vervolgens is om ervoor te zorgen dat wij bewijzen dat dat zo is. Maar we zullen wel moeten bewijzen. Hè? Het is niet meer een vanzelfsprekendheid. Ik denk dat u ervan uit mag gaan dat Rabobank alles op alles zal zetten om dat te gaan bewijzen. En hij weet in ieder geval te overtuigen dat deze stap nodig is. Een stukje Rabobank gaat naar de beurs. De ledencertificaten, dus. Gert-Jan maakte maakte deze reportage. AWB Verkeersinformatie, Jorlander van der Velde. Hoe gaat het? Het is langzaamrijden nu op de A59, Sirikzee, richting Os. Vanaf Nuland zo'n drie kilometer. Heeft te maken met de afsluiting verderop. De weg is dicht tussen Os en Os-Oost vanwege de ongeluk. Verkeer kan er alleen maar via de vluchtstrook langs ook langzaam aandoen in Leidse Rijn. Daar moet een nieuw winkelhart komen. Maar, nog Remmers, het staat op losse schroeven, heb ik nu begrepen. Ja, als het aan de gemeente ligt, niet hoor. Die hebben die plannen gemaakt. Die willen in mei de schop de grond in. En die hebben, uh, uh, nou ja, eigenlijk ook de grond al aangekocht. Maar de wijkbewoners hebben er inmiddels, net als de projectontwikkelaar... die het plan heeft gemaakt, toch een heel ander gevoel bij. We zijn nu bij Marco Redeman. Die woont aan de Harry-Banningstraat in Leidse Rijn. Zo heette die straat hier ook, hè? Ja, mooi, hè? Nieuwe straatnamen zijn dat. Ja, ja nee, daar ben ik wel trots op op die naam. U hebt hier vlakbij ook al een winkelcentrum. En eh, zwangzamerhand hebben de bewoners het idee dat het niet nodig is, dat grote winkelhart. Nou, het winkelcentrum wat we hier in de buurt hebben, dat is er nog niet. Dat had er al zeven jaar moeten staan. Dat wordt nu gebouwd, dus eind van dit jaar klaar. Ik wou net vragen, waar hebt u de koffie vandaan die we net in onze hand hebben? Nou, niet uit Leidse Rijn. Dat kan je niet kopen? Nou, verderop in Leidse Rijn. Leidse Rijn is groot, hè? dus er zijn wel winkelcentra. Maar hier in dit deel weide is dat winkelcentrum nog niet af. En even verderop wordt dus een heel groot stadshart gebouwd, is gepland. Maar... En wij willen heel graag een groot stadshart. We willen een centrum, een hart van de wijk... met voorzieningen waar we elkaar kunnen ontmoeten. Ja, een bibliotheek misschien. Theater, bibliotheek, terrasjes, uh, ja. allerlei dingen. En bioscoop. Nou, dan is het toch een mooi plan om, uh, om het winkel hard daar te bouwen? Ja, dat uh, zou je zeggen. Alleen het uh, plan dateert van uh, voor 2008. En dat is uh, ja, een andere eeuw, dat is een andere wereld. Dus uh, wij denken dat je. Een klein kon... winkelcentrum. Je moet wel een winkelcentrum bekomen, zegt u, maar niet zo heel groot zoals bedacht is. Maar in ieder geval anders. We hebben behoefte aan andere dingen. Niet meer aan dezelfde dingen als in 2008. Ja, Ja. Ik zit even na te denken, want dat is dan toch een punt. Hè? Want je, je wil dus wel iets hebben. Is, dat, is het een beetje omdat mensen tegenwoordig. Wat ik daar vanochtend al in de uitzending heb gezegd. dat veel via internet wordt besteld? Nou, bijvoorbeeld in 2008. Wat, wat vrezen jullie? Laat ik het zo vragen. Nou, kijk, in 2008 bestond de iPad nog niet. En um, dat is nogal een, een groot ding geworden de afgelopen vijf jaar. Ja. En dit centrum is in 2018 klaar, dus we weten niet wat de iPad nog. Uh, de volgende iPad. En met die iPad is. bedoelt u internet, internet winkelen. opwinkelen, ja? Ja, uh, het 40% van alle Sinterklaas aankopen zijn online gedaan de afgelopen jaar. Mm. Dat betekent iets voor de financiële plaatjes van een centrum. Jullie van, zijn bang voor een winderig winkelcentrum. wat half dichtgeplankt uh, leegstaand achterblijft met veel verpaupering? Precies, waar, uh, waar nu al uh, grote winkelketens van zeggen: van ja, daar gaan we eigenlijk maar liever niet zitten. Dus uh, dan hebben we er ook niks aan. Dan kun je wel terrasjes neerzetten in een winderige straat zonder winkels. Maar dan wordt het niet gezellig. Marco, Redeman is niet zomaar wijkbewoner van Leidse Rijn. Maar u bent van beroep ook hiermee verbonden. Want u bent winkelstratendokter, dat is een prachtig woord is het? Ja, mooi hè? Wat we... doet u dan? Nou, wij maken zieke winkelgebieden beter, uh, in de breedste zin van het woord. Noem dus maar eens eentje. Nou ja, Amsterdam-West bijvoorbeeld, rond Mercatorplein. Uh, daar is van alles aan de hand. En daar ja. zorgen we voor dat er een... Uh, of de en je hebt er beroepsmatig verstand van. Ik vind er dingen van, ja. En, um, en dat is ook een van de boodschappen die we uh, uitdragen. Wij zitten hier met 70.000 mensen. En er zit heel veel expertise. Um, en tot nu toe worden we wel uh, geïnformeerd. En mogen ja. we af en toe participeren. En een, Inloopavonden en zo. Ja, en een naam verzinnen voor een park. Maar gebruik nou toch eens al die expertise die hier zit. Um, de gemeente wil doorzetten, hè? althans de wethouder. Ja, en dat kan ik me ook voorstellen, er zijn uh, uh, grote sommen geld mee gemoeid... Um, en uh, afspraken gemaakt. Ja, ja contracten, aanbestedingen ja. Dus dat is ook een, een waarheid. Alleen uh, ja, wij denken, wij willen een centrum wat past bij ons in 2018. Ja, is het en, ook prestigedrang van zo'n wethouder dan, vindt u dat? Ik denk het niet. Uh, ik denk dat hij echt gewoon serieus uh, de gemeente heeft afspraken. En, uh, oh, hebben we dan niks geleerd van hoog wil ik bijna zeggen. Hoe ja. gevaarlijk, hoe... Ja, ja. Nou, je zou kunnen zeggen, hoog staat er nog steeds. Ja, en het dat wordt wel. af en toe verbouwd, dus uh, is misschien ook wel flexibel genoeg... om zich aan te passen aan de tijd. Ja, maar je wil niet eigenlijk... dat dat je in de geschiedenis fouten herhaalt. Hè? Want het is op andere steden is het ook misgegaan. Ja, absoluut. En hier in Leidsche Rijn ook. We hebben hier een De Wall langs de A2 staan. Het rode gebouw waar mensen langs rijden. Daar rij je langs, hè, als je over de A2... De Wall gaat voor de helft leeg, geloof ik. Ja, meer dan de helft. En de projectontwikkelaar, meneer Lips uit Vught, is failliet gegaan. Nou ja, wij willen niet dat er nog een heel groot leegstaand gebied naast komt te staan. Ze vrezen hier een winkelpuist die half winderig, dichtgeplankt, leeg achterblijft. We gaan op onderzoek uit, want we gaan hier vlakbij naar een bouwterrein. weather? <middels>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 Hoorde u met home. Acht minuten voor zeven. Echt succesvol zijn ze tot nu toe niet geweest, islamitische partijen in ons land. In de gemeenteraad van Den Haag zitten er twee, allebei met één zetel. En in maart bij de gemeenteraadsverkiezingen doen voor het eerst ook islamitische partijen mee in Rotterdam en Amsterdam. Gisteren was de presentatie van de partij in Rotterdam. Niet is een beweging die een partij heeft voortgebracht. Een pasgeboren politieke partij met Rotterdamse DNA. Niet in een moskee of in een buurthuis, maar in een espresso bar presenteert de nieuwe Rotterdamse moslimpartij Nida zich. Nida is een uh, Arabische naam, uh, wat betekent oproep of stem en wat terug te vinden is in de Koran. Opgericht door een volwassen generatie burgers met brede politieke en maatschappelijke ervaring. Rotterdammers met een uiteenlopende islamitische achtergrond en een nieuwe frisse visie van onze stad. De oprichter was raadslid voor de Partij van de Arbeid... De lijsttrekker Noureddin El Ouali zat tot voor kort in de gemeenteraad voor GroenLinks. De reden dat ik niet bij GroenLinks zit is omdat ik mijn hart volg. Maar tegelijkertijd is een partij niet dan nodig omdat ik merk dat deze visie, dit geluid dat wij willen brengen, onvoldoende terug te vinden is in de bestaande politieke constellatie. U zei ook de tijd is rijp voor deze partij. Waar merkt u dat aan? Dat merk ik, uh, ik uh, aan mijn generatiegenoten, onder andere. Uh, heel veel uh, Rotterdammers die uh, dit verhaal zien, snappen, voelen, maar nog niet vertolkt zien, politiek. En uh, ik denk dat dat het laatste zetje is. Ik denk dat het een domino-effect zal blijken. Het eerste steentje omgaat en straks een paar andere steentjes ook. Elouali is een goed gebekte dertiger en behoort tot de typisch tweede generatie moslims. Een driedaags baardje, wit overhemd met de bovenste knoopjes los en een. Hippe Colbert. Ik denk dat een partij als uh, NIDA ook een rol kan spelen in het normaliseren van de associaties die mensen hebben met islam. En de associaties zijn vaak niet positief, eng, gevaarlijk, ondemocratisch. Wij staan juist uh, voor de democratie, wij staan juist voor onze constitutie. Dat zullen we ook laten zien. Dus daar uh, heeft u niks voor te duchten. Geboren uit dit besef ziet NIDA zich genoodzaakt om het alternatief te bieden om het huidig politiek bestel wakker te schudden. Tot nu toe zijn er wel islamitische partijen in Nederland geweest, maar ja, twee zetels in de Haagse gemeenteraad, verder is het niet gekomen. Ik denk dat uh, ook gezien onze politieke ervaring, onze visie op de stad... En, uh, de koers die wij voor ogen hebben, dat wij ook echt onderscheidend vermogen zullen laten zien. Niet alleen in vergelijking met de partijen in Den Haag, maar in vergelijking met alle andere partijen. Elouali denkt dat de tijd rijp is voor zijn partij en gokt op één, twee of drie zetels. Onze oproep, jouw stem, omdat wij geloven in Rotterdam. Het tijdprogramma wordt later bekendgemaakt. Nida wil zich vooral inzetten op het gebied van onderwijs en de islamofobie bestrijden. Bijdraag was van Hendrik Willem Hofs. Het NOS Radio en Journal Media Gemeenten die vanaf volgend jaar mensen met een beperking of psychische problemen niet goed begeleiden, worden hard aangepakt. In het ergste geval nagelt het Rijk een falende gemeente aan de schandpaal door de zorgtaken over te nemen. Schrijft de AD. Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een hoop nieuwe zorgtaken. Met de maatregel voor falende gemeentebesturen... wil het ministerie van Volksgezondheid volgens de krant een stok achter de deur hebben. Het ministerie gaat ervan uit dat gemeenten een enorm gezichtsverlies leiden... als zorgtaken alsnog worden overgenomen. En die gedachte zou ze helpen bij het opstellen van goede plannen. De decentralisatie in de zorg is ook nieuws in de Volkskrant. Die meldt namelijk dat een groot schoonmaakbedrijf zich de komende jaren vol op de nieuwe zorgtaken gaat storten. Het bedrijf Facilicom, grootste familiebedrijf van Nederland, gaat zich inkopen in huisartsenposten, buurthuizen, thuiszorgaanbieders en sociale werkbedrijven. Facilicom denkt de vele zorgtaken die volgend jaar van het Rijk naar de gemeente gaan veel goedkoper aan te kunnen bieden dan de huidige aanbieders. Het Schiedamse familiebedrijf geldt nu nog als grootmacht... in kantoorgerelateerde diensten als schoonmaak, catering en beveiliging. Nou, Dat vanochtend vind ik wat pensioennieuws in de kranten. De Telegraaf meldt, groot op de voorpagina: pensioen omhoog. Steeds meer uh, pensioenfondsen staan er zo goed voor... dat ze ruimte zien om de pensioenen dit jaar iets te verhogen. Het aantal fondsen dat de pensioenen juist moet verlagen... omdat er te weinig geld in kast zit, blijft beperkt. De krant baseert zich op nog vertrouwelijke cijfers. Financieel Dagblad constateert juist dat veel pensioenfondsen bewuste premies hoog houden, terwijl de pensioenopbouw is verlaagd. Het kabinet heeft voor, de voor het komende jaar de maximale belastingvrije pensioenopbouw verlaagd. De helft van alle fondsen die daardoor de pensioenopbouw moest verlagen, heeft daarbij niet de premies verlaagd. In sommige gevallen werd de premie zelfs nog verhoogd. En deze week zijn alle Nederlandse ambassadeurs even terug in eigen land. U hoort dat ook bij ons ochtends in de uitzending. Uh, NRC Next schrijft het aan voor een portret van secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken... waar alle Nederlandse diplomaten onder vallen. Deze René Jones-Bos zit sinds 2012 op haar post. De krant schrijft dat ze in die positie misschien wel de invloedrijkste Nederlander is. En dat terwijl we haar niet of nauwelijks kennen. Jones-Bos zegt daarover dat ze dat logisch vindt. Ik ben natuurlijk gewoon ambtenaar, geen politicus. En een ambtenaar werkt in principe achter de schermen. Zij noemt de post van secretaris-generaal op het ministerie de kroon op haar lange diplomatieke loopbaan. En na zeven uur uh, weer een ambassadeur. Dus bij ons nu de ambassadeur van zuid soedan En zuid soedan is het jongste land van de wereld. En zo. Ja, natuurlijk ook heel veel meer over het IOC. Oh, Ja. El inderdaad. Vrieseman hoort u uitgebreid. We hadden een uh, interview met haar, voormalig IOC-lid. En heeft het gehoord, zij betreurt nu de keuze voor Sochi uiteindelijk. Hoe dat destijds ging, hoort u straks. Blijft u luisteren.